Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de regio's Kiev en Garkov. In de stad Garkov zijn bij raketaanvallen tientallen doden gevallen... onder wie elf burgers en honderden gewonden... zegt een adviseur van het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de hoofdstad Kiev zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Vandaag was er voor het eerst vijf uur lang rechtstreeks overleg tussen Russische en Oekraïnse delegaties. Na afloop noemde een Oekraïnse adviseur de gesprekken lastig. De Russen zeggen dat er de komende dagen verder wordt gepraat.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 Hoogstwaarschijnlijk doelden ze op een thermobarische bom, waarvan Rusland er meerdere in het bezit heeft. Bij ontploffing trekt zo'n bom alle zuurstof uit de lucht. Meerdere landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog thermobarische bommen ontwikkeld. Het moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram gaat het voor gebruikers moeilijker maken om vanuit de Europese Unie toegang te krijgen tot de Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Het bedrijf heeft dit besloten vanwege toenemende druk vanuit de EU om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Eerder was het voor Russische staatsmedia al niet meer mogelijk om Facebook en Instagram te gebruiken om te adverteren of via reclame geld te verdienen met hun content. Het weer vannacht meer bewolking. De temperatuur daalt naar 1 graad boven 0. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen regen, dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar Play It Loud. Het hardige daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoor. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud, met vanavond twee uur lang een selectie van de meest absurde en bizarre metal bands die er bestaan. En dan praat ik over bands met aparte stijlen, vreemde looks, ab absurde teksten die zich vooral, en die zichzelf vooral niet serieus nemen. En als opener van de tweede uur vanavond hoorde je de noorse band Shining... met het aparte nummer Fish Eye. De band komt uit uh, Oslo, is ontstaan uit een klassiek jazzkwartet in 1999... en heeft het genre black jazz bedacht. Een combinatie tussen black metal en jazzmuziek. De stijl die ze spelen wordt ook wel avant-garde metal genoemd. Omdat er nog een band met dezelfde naam bestaat uit Zweden... heeft de band hun naam veranderd naar Shining met hoofdletters. Opmerkelijk te vermelden is het feit dat de band... Op op aparte locaties niet schuwt. Voor hun single Last Day namen ze een videoclip op. Dat ze filmden op de bekende Noorse rotsformatie Trolltunga. Dat 700 meter boven het Ringendaals. Wat net meer hangt. Moeilijke naam. Een levensgevaarlijke maar prachtige plek. En een schitterende 7 uur durende hike er naartoe. De band vloog erheen met een helikopter. En 300 stoere fans namen de moeite om dit bij te wonen. En de schitterende wandeling daarvoor te ondernemen. Mede dankzij hun gekke stunts en aparte muziekstijl verdienen zij een plek op deze avond. Tijd voor een vrolijker blokje muziek met nep Russische turbapolka metal, zoals zij dat zelf omschrijven. Nep voeg ik er zelf aan toe, aangezien de band uit Oostenrijk komt en niet uit Rusland. Hun naam Ruskaya. De band maakt een aparte mix van punk, uh, polka, ska, fanfare, metal en Russische volkmuziek oud staalhammerzanger Georgi Georgie Mas uh, richtte de band op in 2005. Van het album Energia uit 2013 draai ik de titeltrack... Van Oostenrijk vliegen we daarna door naar New York... waar we de gypsy-punkband Gogol Bordello vandaan komt. De band waarvan alle leden geïmigreerd zijn uit verschillende landen... als Oekraïne, Rusland, Ethiopië, Ecuador... En maakt een heerlijke gekke mix van traditionele zigeuner- en muziek met punk gecombineerd. Zanger Eugène Hutz is ook nog eens acteur en speelde onder andere de hoofdrol in de film Everything is Illuminated. Deze band hoor je dus na Ruskaya met hun eerste single Stop Wearing Purple. Maar dus eerst een heerlijk blokje vrolijkheid en gekkigheid dus. Ruskaya hoor je dus nu... Darsch der nach einem Legendary, los mit Come on everybody back Тебе агрегат, рост напряжения нам энергии вас Те, кто здесь, те, кто с нами, со мной. Вот Are you ready to break down the wearing purple start wearing purple for me now all your sanity and wits they will all vanish i promise it's just a matter of time so yeah Since you were a 20, I was 20 and thought that so me years from now. Van diea Jimi's tot de Foucault, van losjeschken tot paspoorten. En ik knipte me vast aan twee vingers. Wat ben je? Dat muziek Why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Kaya, de gypsy-punkers van Gogol Bordello. Een heerlijke vreemde eend in de bijt. Ga door naar het volgende blokje... vreemde snoeshanen, Mafketels en weirdos. Mike Patton kenden we natuurlijk allemaal... als frontman van de band Faith No More tot 1998. Maar daarvoor is hij ooit begonnen met een experimentele rockgroep... genaamd Mr. Bungle. Wat vernoemd was naar een educatieve film voor kinderen. Ze begonnen in 1985 toen ze allemaal nog op de middelbare school zaten en kregen eind jaren 80 een contract bij Warner Bros. Records... waaronder ze drie albums uitbrachten tussen 1991 en 1998. Hun muziek was een vreemde mengelmoes van stijlen... met ongewone ritmes en een regelmatig gebruik van samples... Patton zelf staat bekend om zijn verschillende zangmanieren die hij uh, gebruikt. Op het podium waren de bandleden verkleed en speelden ze regelmatig koffers van allerlei artiesten. Ze stopten ermee in 2004. Van Mr. Bungle draai ik zo het aparte nummer met de gekke titel My Ass is on Fire. En daarna hoor je nog een side project van deze man die niet kan stilzitten. Hij richtte de band Tomahawk op in 1999 nadat hij Dwayne Dennison ontmoette. Dennison nam drummer John Stenier van onder andere Helmet in de gelederen. En Patton nam Kevin Rudmanis aan van de Melvins. De band nam drie albums op en toerde uitgebreid van 2000 tot 2007. En namen daarna een lange pauze. Ze keerden in 2013 terug met Trevor Dunn als vervanger voor Rod Menace. Na een pauze van acht jaar kwamen ze met hun laatste release... Tonic Immobility uit 2021... en draai ik na het nummer uh, van Mr. Bungle... Uh, het nummer Predators and Scavengers. Maar eerst dus Mr. Bungle. <tied> Je hoort dus juist Tomahawk met Brothers and Scavengers, de side project van Mike Patton, die ook sinds 1998 leadsanger is van de alternatieve metalband van Thomas, samen met Trevor Dunn en Dave Lombardo. Een andere excentrieke zanger en muzikant... die wel een muzikale octopus genoemd mag worden... is Maynard G. James Keenan... die we kennen als zanger van de band Tool... en A Perfect Circle. In het volgende blokje draai ik twee van deze uh, bizarste bands. Of van zijn twee bizarste bands. Ik begin uiteraard uh, bij het begin. In 1981 werd de band Green Yellow... oftewel Green Jelly, opgericht. Maar vanaf 1990 werd... Keenan pas lid als gitarist en backing vocals. Green Jelly werd opgericht als comedy-punkband. Uh, en waren destijds arme muzikanten en noemden zichzelf de slechtste band van de wereld. Ze noemden zich naar Jello, een soort van gelatine-toetje en vonden de lim limoen-variant het smerigst. Volgens oprichter Bill Manspeaker reflecteerde de naam ook naar hun slechte muzikale kwaliteiten. Van deze band ga ik de grappige rockversie over de wolf en de drie biggetjes draaien. En daarna hoor je Maynard's bekendste band Tool natuurlijk met een single van het album Enema uit 1996. I green jelly with three little piggies. Why don't you say right back? tweede single Age, afkomstig van een tweede album Enema uit 1996. Over de betekenis van de titel deed Maynard nogal mysterieus... en weten we niet precies waar het op slaat. Hij, laat, of hij liet doorschemeren in een interview dat zijn zoons naam Devon Age heet... en er verder niet meer over kwijt wou. Tool staat tegenwoordig bekend als alternatieve metal... is experimenteel en complex. En ze laten visuele kunst zien in hun videoclips... met een boodschap over persoonlijke evolutie. Op het podium laten ze vaak ook beelden zien op de achtergrond en is de opstelling van de leden anders dan normaal. Keenan en Carrie staan meer op de achtergrond en de, leden voor, de andere leden voorop, dus de drummer, dus zeg maar, voor Keenan. Hij verklaart dat veel songs een persoonlijke reis zijn en dat hij door de lichte moeite heeft om deze persoonlijke emoties te uiten. Deze excentrieke, maar vooral een artistieke persoonlijkheid verdient daarom een plekje op deze avond. Een ander excentriekeling die zeker een plekje verdient is de volgende man. Zijn officiële naam luidt Brian Hugh Warner en zijn artiestennaam Marilyn Manson. Vernoemd naar Marilyn Monroe en seriemoordenaar Charles Manson. Hij staat bekend om zijn controverse op het podium, maar ook qua teksten in zijn muziek. De band waar hij nog de enige overgebleven en constante lid van is, is opgericht in 1989 samen met gitarist Daisy Burkevich. Alle bandleden destijds hadden hun namen verleend van modellen en seriemoordenaars. Van het album Portrait of an American Family uit 1994 ga ik nu het nummer en de single Lunchbox draaien. En aansluitend hoor je de komische side project van bassist Byron Stroud, die we kennen van onder andere Fear Factory en Strapping Young Lad. Canada, die vernoemd is naar de sluispier van een overleden vriend van de band destijds... die achter de mensen aanrende tijdens feestjes met zijn blote billen gespreid... Veel van hun nummers bevatten bizarre teksten die waren geïnspireerd op anekdotes en uitspraken tijdens hun tours. Op latere albums maakte de band vooral parodieën op bestaande metal songs, zoals Gender of the Beast die je net hoorde, en naar natuurlijk Number of the Beast van Iron Maiden. Na hun derde album werd het helaas stil rondom de band, terwijl er sinds 2016 gewerkt wordt aan een nieuw album ben benieuwd. Door naar het laatste volledige blokje van deze avond... waar de eerste band ook een soort parodie heeft gemaakt met hun naam. Ze komen uit België en ze heten Vleddy Melcolie. Ja, je weet nu al waarom ik dat zei. En zingen, ze zingen in hun eigen taal. Ze begonnen als grappenband en de bandnaam was bewust dom bedacht. Veel van de titels van hun album zijn weer op parodieën op metalklassiekers... zoals Sabbath, Fleddy, Sabbath naar het klassieke Black Sabbath-album. En de liedjes dragen vaak rare namen zoals deze die ik van ze ga draaien. God is een kapper. Je hoort de mannen van Fleddy, Melkili nu... en daarna hoor je een Japanse alternatieve rockband... die beweren dat ze door wolven zijn opgegroeid. Vreemd? Nee joh, totaal niet. Soldier Ja, je hoorde dus de Japanse band Man with a Mission met Raise Your Flag. De bandleden dragen allemaal wolvenmaskers op het podium als ze op live, uh, live optreden. En zoals eerder gezegd beweren ze dus dat ze opgegroeid zijn door wolven. Iets te veel naar Jungle Book gekeken misschien. Rare luide Japaners. Uh, maar vandaar deze plek is dus in de uitzending met uh, bizarre en vreemde metal acts. We zijn alweer aangekomen aan het eind van deze uitzending van Play It Loud, maar niet voordat we hard afsluiten met een laatste band die we kunnen omschrijven als Gore Grind Band. De mannen van County Medical Examiners komen uit Californië en zeggen zelf muziek te maken met het doel het geluid van het oude karkenswerk na te maken. De band heeft nooit optredens gegeven en de leden hebben in het echte leven ook allemaal een MD, oftewel Doctor of Medicine, gehaald. Vandaar de naam van de band. Hun debuutalbum Olidus Operetta duurde anderhalf jaar om op te nemen, aangezien veel van de band leden in verschillende staten leven, dus daar veel voor moesten reizen. Een smerig feitje is dat de cd van het album een naar bij zich draagt. Als je met je nagels overheen krapt, dan steekt het dus namelijk naar Rotten vlees. Mm, lekker. Ik wil het dus niet proberen. Maar wil ze wel draaien? Bedankt voor het luisteren en tot volgende week met weer een ander thema. Slaap lekker en als dat nog lukt, natuurlijk naar dit nummer. Tot dan. Je hoort het nummer. Casper Dictum.